Jennifer Okkeluwen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zijn opnieuw bezig met het onderscheppen van een schip voor de kust van Venezuela. Eerder vandaag meldden persbureaus dat het schip al in beslag was genomen, maar Amerikaanse functionarissen zeggen dat het schip wordt achtervolgd. Het zou gaan om een olietanker die op de sanctielijst staat. Het zou de derde keer in elf dagen zijn dat de VS een schip in beslag neemt. De Series Request-actie heeft in drie dagen bijna 7,5 miljoen euro opgeleverd. Ze is op 3FM bekendgemaakt. Dit jaar wordt er geld opgehaald voor Spieren voor Spieren, een stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte. De Series Request-actie duurt nog tot kerstavond. De Oostenrijkse kunstenaar Arnof Reiner is overleden. Hij groeide na de oorlog uit tot een van de meest geroemde moderne kunstenaars van zijn land door zijn Uber Overschilderingen. Reiner gebruikte verf, pen of houtskool om werken van zichzelf of anderen te bewerken, vaak tot het onherkenbaar was. Arnulf Reiner was 96 jaar. Oudvoetballer Ibrahim Affelai wordt assistentcoach bij PSV. Hij tekent een contract voor 2,5 jaar. Affelai speelde tussen 2004 en 2020 ruim 200 wedstrijden voor PSV. Ook speelde hij onder andere voor FC Barcelona en Schalke 04 onder leiding van Bos, hoopt Affeleide volgende stappen te zetten in zijn ontwikkeling als trainer. Het weer vanavond en vannacht opklaringen blijft droog en het koelt af tot een graad of drie. Morgen vooral in het noorden bewolkt, maar ook af en toe zon. Het wordt maximaal zeven graden. Dit was het NLW's Journaal. ZFM Verkeersinformatie Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. ZFM dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met. Welkom terug bij In gesprek met. En ik praat in deze twee uur met Herman Harms over zijn leven in Zandvoort... Vorige uur vertelde hij over zijn tijd als jongen... waar hij op het circuit van Zandvoort Prins Bernhard zag bij de Ferraris. En nu nemen we in het hele verhaal een klein zijweggetje. We hadden het net over van je gaat van het ene ding naar het andere ding. Ja. We zitten hier bijna op de Herenweg ja. in Heemstede. En uh, nu ga ik opeens een sprongetje even maken, een zijtakje ja. naar 1978. Toen zat ik in het leger en... Uh, ik was confidentieel, dus ik had uh, geheim berichten. Uh, noem je dat staatsgeheimen en al dat soort dingen mocht je dus ook typen. Ook oh, typen? Uh, ja, ik was uh, Telexispontstypist. Oh, oké. Okay. Uh, ja, ja. En uh, op een gegeven moment uh, kwam er uh, hier op Heemstede zat een geheime basis. Oh ja. En dat is nu al lang weg en verjaard, hè, dus daarom durf ik het ook te typen. Ja, dat snap ik, ja, ja, ja. En uh, ik weet nog. Uh, ik wist dus dat die basis er was. En toen heb ik het verzoek gedaan uh, om overgeplaatst te worden. Ik zat in Ede. Hm. Of ik van Ede overgeplaatst mocht worden naar Heemsteden. Want uh, dat was voor mij vanuit Zandvoort ja. veel dichterbij. Maar waar, waar in Heemsteden zat het? Uh, er zit nu geloof ik een... een, een uh, een reisbureau of zo van Noorwegen of zo. Oh, die villa. Ja, dat, villa was, die is ja. onlangs uh, verkocht oh. en dat wordt nu verbouwd, helemaal. Oh, nou, dat was. Dat was Het Noorwegenhuis noemen we, staat erop. Dat oh, klopt. Okay. Ja, dat is uh, tussen de kerklaan en de van Merlelaan. Uh, staat die villa. Hele oh. grote villa. Hele, nou ja, goed, dat was dus een, een, een, een, een geheim, geheim. geheim baas, uh, locatie voor militairen. En. Ik had dus het verzoek gedaan. En nou zeg ik, ik ben nog net niet in Nieuwe Sluif terechtgekomen. <lacht> <lacht> Want ik had openbaar gemaakt dat daar door mijn verzoek. Oh? Dat, ja. dat daar een. Uh... Oh jee. <lacht> <lacht> Herman uh, hult met de vijand. <lacht> oh, nou dat nog net niet, maar het was wel de tijd van de Koude Oorlog. Ja, hè? ja, ja. Want ik ben ook in Niendorf geweest. Niendorf is mijn oorlogsmissie, mijn oorlogsgebied. Uh, in Duitsland. Ik uh, Liever niet, hè, zeg ik altijd maar. Ja. Maar daar ben ik dus op patrouille geweest ooit. Uh, en daar was het ijzeren gordijn langs. En daar moest ik bewaken als hmm. uh, militair. Wat ik nu als volwassen doordenkende man niet begrijp. Want als mensen vanuit zo'n bezet gebied naar vrijheid willen... Ja. wat valt er dan van onze kant te bewaken? Ja. Maar, <laughs> maar goed, je kwam in Heemsteden terecht. Ja, we hebben het nu over de militaire tijd. Nee, dat, ja, ja, ja. Hebben... Dat, is, dat is ontzettend ja. afgewezen. Ja. Nou, maar het is wel even leuk om, om dat verhaal even af te maken. Je hebt, je hebt daar inderdaad een, een X-tijd gezeten in die geheime villa in Heemstede? Nee, nee, nee, nee, dat is afgewezen. Oh, dat is wel afgewezen? Ja, ja, ja, ja. nee, oh, oh, sorry. Ik, heb, ik heb alleen maar gezeur gehad dat ja. ik dus dat. Oh, Oké. Okay. Ja. ja, nee. Nee, dat is, uh, maar je had het ook over Bernhard en, en uh, dat je dus, uh, uh, ik dacht dat je daar iets uh, uh, naartoe wilde. Nou, ik, ik, uh, het was uh, allemaal zo uh, confidentieel dat Bernard had het in zijn rug En er zit hier ook een hele bekende rugarts. Ja, ik praat over 1977. Dan hebben we nog een rugkliniek ja, op de Herenweg. Nou, oké, okay, ja. die, die dan. En daar ging Bernhard naartoe. En dan moest ik zorgen dat er een parkeerplekje was. Oh. <laughs> Nou ja, dat soort dingen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, dus, ja. Uh, maar dat is wel leuk. Maar hoe heb je je diensttijd ervaren verder? Uh, als, als vreselijk? Nee, want uh, het geluk heeft mij uh, gebracht dat ik. Uh, ja, dan gaan we echt weer heel ver. Uh, ik heb geruild met iemand die. Ik, ik, na, na zes weken of twee maanden opleiding. in de Elias Beekman kazerne, meen ik. Uh, voor Telix pist werd je overgeplaatst door het land heen. Mm. En een maat van mij die was overgeplaatst naar Harskamp. Ja. En nee, ik was overgeplaatst naar Harskamp. En toen kwam er iemand naar me toe en die was overgeplaatst naar Ede. En die zei, en de, de opleiding was ook in Ede. Dus die was van Ede naar Ede overgeplaatst, maar naar een andere kazerne. Ja. En die zei tegen mij: Ik woon in Harskamp. Vind jij het erg om met mij te ruilen? Jei. Want jou maakt het niet uit of je nou naar Ede gaat of naar de Harskamp. Nee. En ik kan gewoon dan thuis blijven. Ja. Nou, ik zeg dat het is goed, dus ik heb geruild. Maar dat hield in dat ik van de lijst afgeschrapt ben. Van Ede, ja. eh, van, van de Harskamp. Ja. Maar bij Ede werd ik onderaan met pen erbij geschreven. En sommigen waren dat vergeten. Dus op een gegeven moment... ...liep ik daar rond zonder opdrachten... Oh. ...mijn eigen ja, rot te vervelen. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, was er iets... ...en uh, toen werd er mij ingezijnd... ...Herman, er wordt een barkeeper gevraagd... ...in het Onderofficiershotel. Is dat wat voor jou? Ik denk Nou, dat lijkt me wel wat. Dus uh, ik heb een aanvraag gedaan bij de... ...god, hoe heet zo'n hoog... Daar. Nou, de officier van, van dienst, laten we maar zeggen, ja. uh, om een verzoek te kunnen doen. En uh, nou, die afspraak die stond. Maar ik kom dus terug op mijn kamer, om dus, nadat ik dus eerst bij de, de wacht geweest was om die afspraak te maken. En dan kom ik op mijn kamer en daar blijkt dus de officier van dienst geweest te zijn, want die zocht mij. Hm. Dus we waren eigenlijk met elkaar aan de gang. Ja. En uh, nou, we zijn elkaar tegengekomen en toen zei hij, ik heb een verzoek aan jou. Hij zei, zou je het wat vinden om barkeeper in het onderofficiershotel te worden? Ik zei, nou, dat is ook toevallig, want ik was net uh, ja. van plan dat te gaan doen. En uh, nou, toen zei hij, dat is goed. En toen ben ik uh, verplaatst. Dus ik zat eerst op een kamer met tien mensen. En dat was een kamer in het leger, was uh, bedkast, bedkast, bedkast. Ja, bedkast ja, dus ja. bedkast, bedkast. En dat vijf keer aan één band. Dus dan was je met z'n En dan een rij tafels in het midden. En ik ging naar een eigen kamer in het hier Zo, dus, die helemaal. Ja, dus ik had de eigen kamer. Maar kon je, je wel een, een, een beetje een biertje tappen dan? Ja, want ik was, uh, had het over bijbaantjes. Ik ja. was in Zandvoort was ik uh, barkeeper uh, in de weekends. Want we zitten al een stukje verder als net met die Grantewijk. Ja. Uh, bij Hotel Keur. Oh, ja. uh, en daar uh, had ik biertjes leren tappen. Dus ja, ja. Dat, uh, en... Uh, die kamer in het onderofficieshotel werd ook onderhouden door een werkster. Dus ik hoefde verder niks eraan te doen. Ja. En omdat ik dus s'avonds laat de diensten draaide, hoefde ik ook niet op appel. Dus daar was ik ook allemaal van gevrijwaard. Ik hoefde niet op oefeningen meer. <lacht> en ik mocht in burgerkleding blijven lopen. Zo. Dus nou, ik... Uh, was een de gauwe tijd helemaal. Een gouden tijd. En toen bleek ook nog dat ik meedeelde in de foyerpot. van Jan Kiesjes. En deze heeft een studio en aan de andere kant van het land. Het is een dubbel cd, The Nims. The Language of the Nims. Dat is de eerste cd, daar staat allemaal gesproken woord op, tenminste liederen en uh, poëzie in het Schots. Uh, en de tweede cd is uh, instrumentaal. Nou daar gaan we natuurlijk muziek van draaien. Terug naar Herman Harms. Ja, hoe het nu is, dat weten natuurlijk Herman en ik niet. Maar eind van de vorige eeuw, want er ging wat bier doorheen hè, daar bij dat leger. Ik heb uh, uh, een artikel aan meegewerkt van de Panorama in de tijd. Nogmaals, we praten over 1977, 78 En de Panorama had een artikel geschreven over de Nederlandse militair. En uh, die waren bij mij s morgens om acht uur en ik was bier aan het tappen. En toen hadden ze als uh, kop. Uh, uh, de Nederlandse militair om acht uur morgens al aan het bier. Ja, ja. Alleen dat was niet eerlijk, want dat waren de militairen die de hele nacht wachtgelopen hadden. Hmm, nou, en die en... dus net van die wachtlopen terugkwamen. en van die dienst, van die nachtdienst. en die dan één of twee biertjes dronken en dan een paar uur naar bed gingen. Ja. Omdat ze dus hun taak al gedaan hadden. Ja, ja. mm. Dus dat vond ik... Daar heb ik van geleerd. Dat mm. ik dacht van... Want ik was heel uh, uh, royaal in mijn verhaal... om te vertellen. Hè, want hun je dat vaker. Biertjes om acht uur. Ja, natuurlijk. Ja, joh, helemaal geen probleem. Ja, maar wel onder de conditie natuurlijk... Ja, dat ja. die mensen... Ja. Uh, ja. Dat iemand het niet voor zijn ontbijt zat moeten nee, nemen. Nee, nee, nee, nee. nee. nee. En, en, en Panorama bracht dat wel zo. Ja, dus ja, ja, dat ja, ja. vond ik niet zo leuk eigenlijk. Nee, nee, nee. Dat is Ach, een, een, eigenlijk valse berichtgeving. Ja, ja. Want ja. Is een, het is geen juist verhaal. Nee. Dus en, en, nou ja, je dienst neemt, Je bent twee jaar in dienst geweest, zoiets denk ik. Ja, anderhalf jaar. En wat ben je toen gaan doen? Toen ben ik bij Van Aarden gaan werken. In de schoenen. Ik werkte daarvoor ook al bij Van Haren. Maar je moet dus uh, weg. Hè? Uit, uit je, je, je moest voor je nummer. Ja. Dus ik, uh, ik werkte bij Van Haren. En toen ben ik daarna weer bij Van Haren gaan werken. En daar ben ik Roland geworden. En uh, Roland is eigenlijk. Ja, toen heet je het chef. Hè, als je in een winkel was. Later heette mm. het bedrijfsleider. Ja. En tegenwoordig heet het store manager. Maar het is allemaal hetzelfde vak. Ja. Hetzelfde ding, alleen met mooie woorden. Hè? Ik zag altijd vroeger heette het springtouw. En tegenwoordig heette het jogging rope. <laughs> dus eh, het is allemaal ja. verengelst en verdaan. Ja, ja. Maar ik ben dus roeland geworden bij Van Haren. En dat hield in voor Noord- en Zuid-Holland. Dat ik uh, in een Van Harenzaak ging staan als de chef ziek was. Of met vakantie ging of oh ja. wat dan ook. Voor Noord- en Zuid-Holland. Ik ben bijna in alle Van Harenzaken wel geweest. Hm. Behalve Schiedam. Oh. En Schiedam had ik uh, in contract laten zetten... dat ik dat niet wilde. Ja. Want uh, mijn broer had recht tegenover Van Haren in Schiedam... zijn eigen schoenwinkel. Oh, okay. En ik wilde ja. dus niet tegenover mijn broer uh, nee. gaan staan... Uh, met, uh, als broers, zeg ja, maar ja, ja, ja. Dat, dat vond ik niet prettig. Maar heb je dat, heb je dat lang gedaan? Hè? Ja, dat heb ik wel bijna twee jaar gedaan. En we spreken nu over een tijd dat internet er nog niet was. Hè? Dus dan moest ik bijvoorbeeld naar Zaandam op een of andere straat zijn, waar Van Haren was. Dan moest ik dus met het spoorboekje vanuit Zandvoort uitzoeken. Want ik had geen auto, hoe hmm. ik daar kwam. En dan moest je nog een keer in Zaandam kijken welke bus je moest nemen ja, ja. of wat dan ook. Maar om negen uur ging de winkel open. Ja, ja. Dus dat moest allemaal voor negenen geregeld en uitgezocht en weet ik van wat hmm. allemaal zijn. Dus dat was echt wel een... Uh ja. En een tijd, kijk, nu, nu pak je je telefoon, je type de route ja, erin, en, het, het is, is zoveel pas... makkelijker geworden. Ja, dat ja, bedoel ja. ik. Maar dat was echt uitzoeken. Ja, precies. Okay. En, en dat werk, dat, uh, zeg het nog eens, hoe lang heb je dat gedaan? Nou, twee jaar denk ik. Wel. Twee jaar, ja. ja. ja. En, en, wat voor, uh, en, en uh, toen was je te zat. Uh... Nee, toen ben ik bij mijn broer gaan werken in Schiedam. Okay. Daar heb ik, uh, nou, misschien wel een jaar of vier, vijf gewerkt. Je hebt wat afgereisd hè, voor ja, je werk. Ja, ja, ja, ja, ja. En in Rotterdam heb ik nog een winkel van hem geopend op de Westkruiskade. Uh, en dat heette toen in de Volksmond de Westkruiskade. Dat was echt een, uh, een levensgevaarlijke buurt. Uh, nu niet meer, hè. nu is het een buurt. Maar toen was dat echt, een, uh, een, ja, echt wel een behoorlijk gevaarlijke buurt. Allemaal getijsem. Allemaal getijsem uh, met... Uh, ik moest iedere ochtend, uh, de waren prostitutie uh, werd er in potiek uh, gedaan van de winkel. Okay. En dan iedere ochtend had ik een soort, uh, uh, hoe heet zo'n knijpertje waar je hamburgertjes mee omdraait? Zo'n, zo'n, zo'n, knijpertje. Ja, en ja, ja, ja. uh, dat had ik, en dan pakte ik de condooms op ja. en die gooide ik in de openbare uh, Prullenbak. uh, prullenbakken ja. en karton waar ze op sliepen en deden, Zetje. allemaal weghalen. Keer bij me ingebroken toen dat was echt, uh, echt wel pittig uh, ja we ja. hebben ja, nog met een heel groot slagersmes achterna gezeten ja ja dat was echt. toen kon je wel hard lopen zeker ja man. dat ja. ging toen goed ja. <laughs> ja, ja, ja. ja zeker als het voor je leven is dat wil kan je wel kan je, kan je meer dan dat je denkt Maar, maar dan ook steeds weer vanuit Zandvoort naar Rotterdam reizen? Ja, op, zo, ook vroeg op een je. op dit moment had ik uh, een, een kamer boven de winkel. Oké. Okay. Want uh, die wilde die verder niet verhuren, omdat je door de winkel moest om ja. in die kamer te komen. En daar heb ik denk ik een jaar gewoond. Maar omdat het zo'n gevaarlijke buurt was, wilde ik daar voor niets niet wonen. Nee. Dus toen ben ik weer naar Zandvoort gegaan. Ja, snap ik. En. Ja, toen heb ik... Uh, wat gestrubbel gehad. En toen ben ik weer terug naar Van Aarden gegaan. En... Uh, toen heb ik een tijdje op de Grote Houtstraat... gestaan als souschef En... nou, een tijdje, twee maanden misschien. En toen kwam het filiaal... Kouvenstraat vrij. En toen ben ik... Uh, bedrijfsleider in de Kouvenstraat geworden. Oké. Okay. En uh, dat was een hoop... Uh, haat en nijd, uh, Niet voor mij... maar naar mij toe... Want uh, Van Haren had 106 filialen in die buurt en de omzet van de Kalfstraat die uh, was geloof ik de, de grote van, in in, in hiërarchie was geloof ik de zevende plek of zo ook Ja ja ja. En uh, al die andere chefs die uh, waren gewoon uh, ja ik zou bijna zeggen jaloers dat ja. ik uh, in hun ogen maar even aankwam lopen. Want ja. hun werkte dus soms uh, 25 jaar of zo. Hmm. En die moesten dan blijven hangen in een of ander kleiner filiaal. Ja, en een Lop. van de hoogdoelen was, als je op de Kalvenstraat zat... Ja, ja, de omzet per vierkante meter. Ja, ja dat hmm. moet dan wel behoorlijk zijn. Anders dan, uh, ja. kan je dat... Nou, dat heb ik ongeveer een jaar gedaan. En toen dacht ik, ik kan dat ook voor mezelf... Hmm. Toen ben ik, mijn vader had een schoenwinkeltje. Die is met zijn 65ste pas een schoenwinkel begonnen. Nadat hij met zijn schoenmakerij klaar was. En daar kom ik ook nog even op terug. Op die 65ste verjaardag van mijn vader. En uh, nou ja, dit, op een gegeven moment werd hij een beetje te oud. En uh, hij deed dat met mijn broer samen. Oftewel met zijn zoon samen qua bevoorrading. En toen hebben ze besloten dat ik dat over mocht nemen. Ja, ja. En toen ben ik dus in Zandvoort heb ik zijn winkeltje overgenomen. Dat was in de Diakoniehuisstraat. En ja. later ben ik naar de Grote Krocht gegaan. Hm. En dat is dus toen van schoenboetiek Harms, wat mijn vader als naam had, naar uh, Herman Harms schoenen gegaan. Hm. En Herman Harms schoenen had ik op een gegeven moment een tip gekregen van iemand, als je het ooit weg gaat doen, is het uh, niks waard, want uh, niemand betaalt voor de naam Herman Harms. Dus je moet eigenlijk een neutrale naam nemen. Hm. En toen heb ik Shoebis gekozen. Dus je hebt de Showbiz. En je hebt de Shoebiz. Dus en dat bestaat nog steeds? Nee, want oh. dat uh, heeft helemaal... De naam toch wel? Nee, nee niet dat oh. ik weet. Nee, oh. nee. Nee, dus ik dacht dat ik het tegen was gekomen op internet. Showbiz. Maar goed. Dat dat oh, het, uh. nou, ik heb niet meer gekeken de nee, laatste nee. oh. Dus Het zou kunnen dat er uh, iemand het uh, wel gedaan heeft. Ja. Ik had het uh, toen wel. En... Uh, nou ja, dat, heb ik dus, ja. dat is een goede naam. Dat is een goede naam, jazeker. ja zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik kom even terug op die verjaardag van mijn vader. Ja. Uh, 2 november 1978. 3 november 1978 zou mijn vader 65 worden. En uh, Ik werkte in Rotterdam, wat ik net vertelde in die mm. periode. En uh, ik ben toen op de Horrevalsweg op 2 november een kruising opgereden... en uh, ik had geen voorrang... maar ik heb de man niet gezien... en ik ben dus... de kruising opgereden... terwijl er ook iemand aankwam. Ja. En dan heb ik een ernstig ongeluk gehad. Mm. En... Uh, ja... het is alle heilige, alle zielen in die tijd. Hè? De, de, de sluiers zijn op zijn dunst. Mm. Dus ik heb heel dicht... bij de dood uh, gezeten. En die nacht... is dus mijn vader en moeder, die moet ik natuurlijk niet vergeten. Mijn vader en moeder die zijn dus s'nachts naar het ziekenhuis gekomen in Rotterdam. Waar ik eerst via het dijkzichtziekenhuis naar het oogziekenhuis gebracht ben. Want ik was met mijn hoofd door de ruit gegaan. En uh, met alle gevolgen van dien. Ik had glas in mijn ogen. En nou ja, van alles. En uh, ik ben dus uh, die nacht... Uh, van het ene ziekenhuis naar het andere gebracht. En mijn ouders, die waren op een bruiloft... van uh, de familie Schuiten. En Schuiten was de kolenboer... in Zandvoort. Hmm. Maar dat waren... ook de buren van mijn ouders. En die waren, laten we zeggen, 40 jaar... getrouwd of zo. Die hadden ja, ja. een feestje. Dus toen hebben ze mijn ouders... opgepikt bij dat feestje van Schuiten. En die zijn naar Rotterdam gekomen. En... Uh, ja, ik ben de hele nacht geopereerd en gedaan en, en, en kritiek en moeilijk. Het uh, is zo'n klein wonder dat je hier zit. Het is uh, best wel een klein wonder dat ik hier zit. En uh, op een gegeven moment kwam ik weer bij. En toen was het dus 3 november. Maar ik had geen idee van de datum en weet ik van wat allemaal. Nee. Maar ik had schijnbaar opgeslagen dat mijn vader de volgende dag jarig zou zijn. Dus het eerste wat ik vroeg van... Uh, ik zag mijn, mijn moeder staan en mijn vader stond daar wat achter. Ik zeg, is mijn vader, is paden niet. En uh, ja, mijn moeder zei, ja, hij staat hier naast me. Ik zeg, joh pa, ik zeg, is het uh, vandaag je verjaardag? Ben je jarig? Ik zeg, gefeliciteerd. Nou, en uh, ja, dat was een moment dat mijn ouders door hadden. Dat uh, mijn hoofd, mijn hersens in orde waren. Dat, mm. Snap je? En, en, het ontroert je nog steeds, ja, hè? Ja, ja, ja. Uh, ja, ja, dat was pittig. Ja. En waar zit die ontroering in? Uh, nou, in het feit dat ik zijn feestje verpest heb. Want hij zou vroeger oh, 65 jaar Ja, een ja, uh, feestje krijgen. Want ja. kijk, nu ga je met 67, half geloof ik, met pensioen. Maar, uh, met AOW, sorry. Ja. En, en toen met 65. Dus ja. hij zou zijn laatste schoenmakerij gebeuren afsluiten. En met een feestje. En, mm. en dat heb ik verpest. Gesprek met. Presentatie Benno Veugen op ZFM. Ja, en in gesprek met. praat ik nog steeds met Herman Harms. over zijn leven. En we gaan verder praten over ondernemers. en, uh, ja, en de uitkeringen. Maar zelfs, uh, ja, dat verbaast mij eigenlijk wel een beetje. want als uh, ondernemers werkt het toch. Eigenlijk wel langer door toch ook in die tijd. Of was iedereen gewoon ondernemer of niet. Ja, je kreeg je AOW'tje. En dat, dat was leuk natuurlijk. maar uh, En het, uh, het, het volk wat in loondienst was. Dat ging ook met pensioen. Vaak nog eerder. En, uh, maar ondernemers, die je, werken je betaald, toch vaak wel door. Je betaalt je AOW-premie. Dus je hebt recht op AOW. Ja, ja, ja maar, dus dus, en, waarom, uh, maar dat... dat was dat in die tijd dan ja, zo, dat, ook zo strak ja, eigenlijk, ja, 65 stoppen? Dat, nee, want je kon natuurlijk doorgaan, ja. uh, omdat je eigen baas was. Ja. En dan had je dat zelf in de hand. En mijn vader, ja. wat ik net vertelde, die is toen een schoenwinkel begonnen. Ja, precies. Dus in plaats van dat hij... Uh, um, alleen, uh, als je bij een baas werkt, bouw je meestal pensioen op. Ja. En dat, de meeste ondernemers, die hebben wel de tip om dat te doen, maar... Niet elke ondernemer doet dat. Nee. Uh, ik heb dat bijvoorbeeld niet gedaan, waar ik natuurlijk achteraf heel erg spijt van heb. Ja. Nu, nu ik in de positie zit dat ik het zou kunnen ontvangen, laat ik ja, het zo ja, zeggen. Ja. Uh, ik krijg nu alleen pensioen van de tijd van, van haar en. Ja. Uh, dus, uh, maar, uh, maar je bent van dat ongeluk ben je eigenlijk goed hersteld? Ja. Maar uh, je leven was wel anders geworden, denk ik. Uh. Ja, je gaat dingen anders zien. En uh, ik had een vriendin naast mij zitten. En uh, dat was een hele lieverd. En die is me ook komen opzoeken in het ziekenhuis. En allemaal dingen gedaan. En ik was god zo dankbaar dat zij niks had. Hmm. En de man die ik aangereden had was een illegaal. En uh, die uh, was gelijk opgepakt. En die werd het land uitgezet. Okay. En uh, die wilde mij in elkaar slaan. Terwijl ik gewond lag. Omdat hij... Dus gepakt was, he, ja. illegaal. Toen hebben omstanders uh, die man van mij afgehouden. Dat hij dus niet bij mij kon komen. Dus dat was eigenlijk een gevecht op afstand. Waar ik zelf Jeetje. niks van heb meegekregen. Nee. Je lag helemaal uh, omdat, in de kreukels. Omdat, omdat ik in de kreukels lag. Ja. En uh, het was bij de Horevolsweg. Mensen die in Rotterdam bekend zijn, die weten dat daar een brug is. Het is Schiedam-Rotterdam-West eigenlijk, die grens. En er was een brug en die brugwachter... die had het allemaal gezien. En die brugwachter was een gepensioneerd... politieagent. Mm. En die is keihard gerend... vanaf zijn brug naar mij... Of tenminste na het ongeluk, maar hij is bij mij terechtgekomen. En die heeft mijn ogen opengehouden. Hm. Dus hij heeft zo gezeten dat, hij dus mijn, dat ik niet kon knipperen. Okay. En daardoor is het glas niet gaan snijden in mijn oog. Ja, ja, ja. Dus, ja, ja. dus ik ja, heb... Uh, zeer, dat is je redding. Dat is mijn redding geweest, qua zicht dan in ieder geval. Ja. Want uh, ik heb zeven gaatjes in mijn oog, die zijn dichtgelezerd. En... Uh, ja, dat, was, dat waren de hè, die eruit hmm. gehaald zijn. En ja. dat hebben ze dan dichtgelezen. Maar geluk bij een ongeluk. Er was een Nederlandse professor die in Amerika studeerde. En die later in Nederland het lezen heeft geïntroduceerd bij de mensen. Dus je kennen allemaal van heb je je ogen laten lezen. Ja, ja, ja, ja. Dat was professor Dr. Henkes. En die was toevallig in Nederland. En die heeft mij ook geopereerd. In. Dus daar heb ik echt heel veel aan te danken. Ja, ja. ja, ja. ja en ik kom nu nog regelmatig in het oogziekenhuis. Ik... Uh, ben het ik ben er toevallig eergisteren geweest. Ik krijg dubbele injecties in mijn... Nee, nee, dat zeg ik fout. Ik krijg in allebei mijn ogen nog een injectie. Hm. Uh, dat komt omdat ik uh, oogvocht verlies. En uh, met je oogvocht kijk je. Je kijkt met de lens, maar het wordt vertaald door het oogvocht. Ja. En uh, dan injecteren ze het met een middel. Vraag me niet wie dat uitvindt. Wat... Uh, er is tegen darmkanker dat hebben ze ontdekt dat, dat is voor darmkanker tegen te gaan oh. maar men heeft ontdekt dat als je dat in een oog spuit dat dan het oogvocht stolt en dan dus niet weg kan lekken en dan hou je je zicht en ik, ik ga dus al jaren ik ben toevallig in Gister geweest uh, naar het oogziekenhuis in Rotterdam. En dan krijg ik de prikken. Ja. ja. Zeg Helemaal, en na het ongeluk veranderde je leven eigenlijk fundamenteel? Kon je nog werken daarna? Ja, ik heb gewoon gewerkt en gedaan. Toen is eigenlijk mijn leven pas begonnen. Want ik was 2,23 toen het eigenlijk zich allemaal pas uh, passeerde. Oké. Okay. Uh, mijn ommekeer in mijn leven is gekomen. Toen ik uh, meer dan een burn-out kreeg in Zandvoort met mijn schoenwinkel. Ik, was, uh, ik had een winkel in Zandvoort op de Krocht. En Zandvoort had ontheffing van de winkelsluitingswet, Want in die tijd mocht je bepaalde uren maar open. En uh, je moest op zondags gesloten zijn enzovoorts. Maar Zandvoort had ontheffing. En ik was te klein om personeel te hebben. Want dat kon ik gewoon niet betalen. Dus ik deed eigenlijk alles zelf. Ja. Dus ik was eigenlijk continu in die winkel, maar ook de koopavonden mocht je zomers open. Dus ik was soms van negen tot negen in de winkel. En daarnaast had je dan nog de bevoorrading, de administratie, de etalage, je magazijn op orde houden. En mm. eh, magazijn op orde houden wil zeggen dat je alles op een artikelnummersysteem moet plaatsen, want anders kan je het niet meer vinden. Hè. En dan moest het dus op, op merk, op maat en op model staan. Ja. En dan kon ik het vinden. Ja, ja, ja. En dat was, dat was een heel gedoe. Want dan kreeg je iets binnen van een bepaald merk. wat dus strak in je vak stond. En dan moest het er eigenlijk tussen. Dus dan moest je alles de ene kant opschuiven. En, en een stuk de andere kant opschuiven. waar nog ruimte was. zodat mm. het er dan weer tussen. Dat was soms dagen werk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En um, een burn-out. Nou ja, dat is ook niet niks natuurlijk. Hoe oud was je toen? Mm -hmm. oh ja weet je een idee? 4,45, ja. ik zo in die buurt. is redelijk jong, hè, voor die tijd. Ja, maar ja. ik heb gehad een schoenwinkel in Zandvoort op de Krocht. Met daarnaast een sportshop. Met Adidas-spullen allemaal erin. Uh, ik was namelijk begonnen in het pandje naast Optischijn Slinger. Waar later Rosarita ingekomen is. Ik weet niet wat er nu in zit. Nee. Uh, daar had ik mijn schoenwinkel en toen kon ik het pand ernaast kopen. Dat heb ik toen gedaan, maar ik had een huurcontract bij Slinger voor dat pand wat ik even noem van Rosarita. Mm. En omdat ik dat niet leeg wilde laten staan, ben ik daar toen een sportshop in begonnen. Met onder andere trainingspakken, zwembroeken, tennisrackets. Dat kan ik zo gek allemaal niet bedenken. Ja. Wat je in een sportshop verkoopt. En uh, ja, op een gegeven moment uh, was het allemaal wel erg veel. Toen ben ik naar de Cornier verhuisd. In samenwerking met mijn broer. In Haarlem. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment was het zo allemaal te veel. Dat ik kon, ik kon niks meer. Nee. Ik werd op een gegeven moment morgens wakker. en ik kon niet eens meer in mijn bed uitkomen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. gesprek in deze aflevering van een gesprek met uh, Herman Harms. Zeg Herman, als ik dit zo uh, begrijp, dan, uh, dan ik krijg ik het gevoel erbij... dat, dat in de, dit een kantelpunt in je leven uh, was, die, uh, want een burn-out... Je leven komt tot stilstand en je moet je misschien jezelf weer helemaal opnieuw uitvinden of uh, herpakken. En, en, en dan gaan nadenken, wat ga ik nu met mijn leven doen? Was dat bij jou ook zo? Ja, uh, ik moet even nog terug. Toen, voordat ik die burn-out had... Zag iedereen het al aankomen bij mij, behalve ik? En ik was stront eigenwijs. Hmm. En met mij was niks aan de hand. En ik weet nog, ik was getrouwd met Juliet. En uh, die was naar de huisarts geweest. En die had al besproken dat er met mij van alles mis was. Wat ik zelf dus niet door had. En uh, wij hadden toen de tijd dokter Jachtenberg. Oh ja. En uh, die is toen uh, naar mij toegekomen. Dus in plaats van dat ik naar hem toe ging kwam hij bij mij in de winkel. En toen hebben we een uitgebreid gesprek gehad. Een hele doortastende echt, echt. dokter. hè? Ja, was dat? Ja, ja. Hij heeft echt de tijd voor mij genomen toen. Maar ja, ik wilde niet luisteren. En laten we zeggen drie weken later was het zover. Dan kon, dan kon ik echt niks meer. Nee. Maar ja, dat, uh... Hoe ouder zicht dat? Uh... Ja, ik weet niet meer. Ik, ik kon niks meer. Ik was in bed. Ik kon er niet meer uit. Ik was aan het huilen. Ik, de winkel interesseerde me geen reet meer. Ja, ja, ja. Ze, ze doen maar wat ze ermee willen, uh, weet je. Iedereen zoekt het maar uit. Ja, ja, ja, ja. Weet je wel? Maar ja. laat me met rust. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat werk werkt eigenlijk. Ja. En dan kon ook echt niks meer. Dat heeft echt een hele hele lange tijd geduurd. Een ja? Paar jaar. Ja, jaar. Ja, ik ja, ja. denk zeker aan zes, zeven jaar. Zo, dat en, is ja, uh, fors. Met uh, medicijnen en uh, ja, psychiaters bezoeken en van alles. Nee, dat was echt een heftige tijd. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja ik had... en, heb je de winkel toen verkocht? Nee, verhuurd. Uh, de voorraad kon ik... Uh, grotendeels aan mijn broer kwijt. Wat ik dus al zei, die had uh, vijf winkels. Dus ja. die, die, die slobberde het een beetje op. Hmm. En wat niet voor zijn winkel geschikt was, is eigenlijk allemaal aan goede doelen gegaan. Of weet ik veel. Okay. Allemaal. Maar het is, uh, het is buiten mij omgegaan. Wel geregeld in goede harmonie door, ja. door familie. Ja, ja. Maar die hebben het echt voor mij, ik kon echt niet meer nadenken. Nee, echt niet. Nee, nee. Nee. Nee. Bijzonder. Ja, dat, ja. ja, het lijkt me heel raar. Dat het, ja, want het, voor je gevoel, overkomt het je natuurlijk. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Ja, ja, ja. En, en na die zes, zeven jaar... Um, uh, nou, wat, wat, na, na, na zes, zeven jaar... ging de zon ik, een beetje voor je schijnen? Uh, nou, ja, dat is heel langzaam gegaan eigenlijk. Uh, op een gegeven moment uh, raakte ik spiritueel geïnteresseerd. En... Uh, dus ik ging boeken lezen in die richting. Alleen ik was dus, zoals ik al zei met die burn-out, ik kon me niet concentreren. Dus ik moest zes, zeven keer een bladzij lezen. Mm -hmm. En dan wist ik nog niet wat er stond, weet je wel. Dus ja. Op een gegeven moment dacht ik van, weet je, ik ga een, lees-, een uh, luisterboek bestellen. Dus toen ben ik naar Ananda Nieuwe Tijdswinkel gegaan, in Haarlem, in de Gierstraat zat hij toen. En... Uh, ik zeg tegen die man die daar werkte, wat achteraf de eigenaar was, Lauren Stokhoff. Ik zeg, joh, ik wil het luisterboek van uh, Suzanne Smit, uh, van uh, Hex. Dat was toen net uit. Ik zeg, uh, ik ben benieuwd. Ik zeg, ik heb het boek. Ik zeg, maar het lezen kan ik niet. Ik, ik moet het echt op, op, op, op, op, op tape, op luisteren, ja, ja. Op, op cd's uh, hebben. Hij zei, ja, dat heb ik niet. Dat moet ik bestellen voor je. Ik zeg, nou, dat is goed. Ik zeg trouwens, ik zeg, ik snap niet dat jij niet uh, die mensen uitnodigt voor een lezing te geven en uh, dan kun je een boekenverkoop daarbij doen en. Uh zo breid je dan je hele doelgroep uit. Maar hoe, hoe kwam jij zo op dat, dat idee? Ter plekke. Oh, ter plekke. Ja, ik snap niet dat je dat niet doet. <lacht> en, uh... Ja, het is toch bijzonder dat ja. je daar bent om iemand staat te praten. Ja. En zo'n idee komt toch ineens op. Dat ja. Is, uh, ja. ja, maar nou, goed, hoe reageerde die? Nou, niet. Oh. Uh, hij, hij heeft, hij heeft die, die, die dvd besteld, of die, dat luisterboek. Ja. En, maar toen ik het kwam halen, toen zei hij: dat is goed. Ik zeg, wat is goed? Hij zegt, nou, die lezingen en uh, met bijvoorbeeld uh, allerlei mensen die op spiritueel van de boeken dan natuurlijk die ik verkoop. Ja. Ik, hij zegt, uh, ga je gang? Ik zeg, ja, maar ik zeg, het was geen sollicitatiegesprek. Ik zeg, ik ben uh, ziek en ik, uh, ik, ik, ik denk dat het me te veel wordt en dit en dat. Hij zegt, dat lukt jou wel. Hij zegt, uh, oh. neem maar de tijd en uh, ik, ik neem het risico. Ik zeg, nou. Ik moet erover nadenken. Nou, hij zei, Welke zou je het eerste willen doen? Ik zei, nou, natuurlijk Susan Smit. Die, die, dat boek kom ik halen. Dus dan, ja. Nou, zegt hij... Kijk maar hoe je dat kan regelen. Nou, toen moest ik aan de gang van mezelf. En toen ben ik bij de bibliotheek... terechtgekomen in Haarlem. En daar heb ik de bovenzaal, kunnen, de zolder kunnen huren. Daar mochten honderd mensen op. Ik heb Suzanne Smit benaderd. Eerst via een genootschap. Maar dat viel heel erg duur uit... En toen heb ik een andere weg gevonden om dat uh, te kunnen doen. Ja, want hoe ging dat in die tijd dan? Was, uh, de, an, hoe, nou, ja. hoe, hoe kwam je aan een telefoonnummer? Of wat, nou, je, de, wat? je, je moet boekingkantoren waar die schrijvers bij aangesloten zijn. Dus. Oh, okay. Maar ik, uh, dat was niet mijn weg merkte ik. Dus ik ging naar een lezing van ze toe oh, en dan ja. in de pauze sprak ik ze aan. Ja, ja, ja, ja. En dan zei ik, joh, uh, ik ben van dat en dat en dat. En we uh, hebben een lezing voor honderd mensen, zou je willen komen? En nou, dan sprak je een prijs af en dan, uh, dan was het dat. Deze aflevering met Herman Harms er staat nog een tweede op stapel. Dat gaat dan over andere dingen, zoals Olivier B. Bommel. En dat soort zaken, een grote hobby van Herman. Houd um, dus de social media in de gaten. Dit gesprek is als podcast te beluisteren op Info En mijn naam is Ben of Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Dag.